Gestart. Dit is Ewa de Jong met het NOS-journaal. Financiële weken geleden gedood bij een luchtaanval in Syrië, dat meldt het Amerikaanse leger. De Amerikanen voerden aanvallen uit die er speciaal op gericht waren de financiële infrastructuur van IS te ontmantelen. Ook twee andere financiële kopstukken van IS werden bij de aanvallen gedood. De functie van de financiële voorman van IS wordt door de Amerikanen vergeleken met een minister van Financiën. Hij coördineert ook de afpersingsactiviteiten van de terreurgroep. Een woordvoerder zegt dat het voor IS nu moeilijker wordt... om troepen te coördineren en activiteiten te financieren. Op de Syrië-conferentie in Riyadh heeft een van de deelnemende groeperingen zich teruggetrokken. De extremistische beweging wilde niet meer meedoen... onder meer omdat een meer gematigde groep te veel invloed zou hebben. Het is niet duidelijk wat de gevolgen zijn... voor de conferentie in de Saoedische hoofdstad... Enkele uren eerder was de Amerikaanse minister Kerry nog optimistisch. Er waren behoorlijke vorderingen gemaakt en de deelnemers hadden het erover eens zijn dat president Assad niet in een overgangsregering mag zitten. Er komt een Nederlandse versie van het in de VS beroemde Correspondents Dinner. Bij dat diner houdt de Amerikaanse president een vaak hilarische toespraak waarin hij perspolitiek en of zichzelf op de hak neemt. Belangrijke politici, kranten, tv-programma's en uitgeverijen hebben er hun eigen tafel. Het liefst met zo opvallend mogelijke gasten. Initiatiefnemer Twan Huis heeft premier Rutte gestrikt voor de Nederlandse versie. Die is op 10 februari in de beurs van Berlage in Amsterdam. Het weer vanavond en vannacht, overal enige tijd regen. Minima in Limburg tot 3 graden, elders een graad of 6. Morgen overdag geregeld bewolkt, maar in het noorden ook wat zon. Vooral middags en s avonds buien. Er staat een stevige zuidwestelijke wind en het wordt 6 tot 9 graden. Dit was het. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw, Sneeuw. Warmte. Warmte. warmte, kerst, kerst. Zie FM. Dit is Kerst met CFM. met nu nu alternative FM. Ja, en toen was hij afgelopen. En als je me ziet staan met, uh, met een half draadje door mijn koptelefoon heen. En dat had uh, gewoon te maken met het feit dat ik gewoon niet op tijd was. En nu zit ik uh, al hevig met een draadje uh, wat half uh, door mijn koptelefoon is. Maar ik ben hem kwijt. Uh, Shape, daar begonnen we mee met dit uh, tweede uur van uh, Alternative FM. Uh, het ziet er even wat anders uit. Kwestie van een USB-stick die ik eh, niet eh, bij me had en vergeten was. Dus wat krijg je dan? Dan moet je dus muziek gaan draaien die in je rugzak eh, zit. Uh, kan geen kwaad, want er zitten toch nog uh, goede dingen in. Uh, ja, het, het, hier en daar zitten er al wel wat materiaal in wat al enigszins verouderd is. Maar het uh, kan de, en mag de pret toch niet drukken. Nexoshape uh, was uh, bijvoorbeeld uh, de opener van dit uh, tweede uur. Maar er zit nog uh, veel meer in. Uh, uh, ik zei al in het vorige uur... Elena May is uh, bezig met een, uh, met, een, ja, met een opvolger van Ocean's Emotion. Uh, dat titelnummer dat heb je net uh, kunnen horen. Maar ik ga dus nu... Uh, Misleadingly Soft heet het uh, album. Goh, zit je nog even goed kijken. Dat, uh, dat heet helemaal niet Ocean's Emotion. Maar dat was wel het openingsnummer van dat album Misleadingly Soft. Uh, maar goed, uh, dat, dat was het uh, allereerste album wat ze heeft uit, uitgebracht... Inmiddels komt er dus, als het goed is, een tweede. Maar daar is ze wel mee bezig om uh, wat centjes op uh, te halen. Dat doet ze via Voor de Kunst. En uh, dan denk ik, ja, dan moet je ook op een gegeven moment... als je weer aandacht gaat besteden aan dat uh, muziek... hoe klonk dan ook alweer dat eerste album? Nou, Ocean's Emotion, ik zei het al, die had ik al gedraaid. Maar we hebben natuurlijk ook nog een, een ander nummer... wat uh, op dat album staat. En het hele mooie is, de clip die uh, daarbij gemaakt is... die is hier ook uh, heel dichtbij uh, opgenomen. Die is uh, in het Nationaal Park zuid kennemerland uh, gemaakt. Uh, dat, dat, dat maakt het dan al weer, uh, toch, uh, weer uh, een link richting uh, Zandvoort en de streek. Want ja, het is natuurlijk wel heel erg prettig als je weet... dat Elena hier in de tuin uh, bezig is uh, geweest om dat nummer op te nemen. Dat nummer dat heet overigens Mother Bird. was er dus helemaal uh, mannenbeurt. Uh, nu kom ik ineens weer naar één plaatje. Maar dat heeft ook uh, weer een oorzaak. Uh, want uh, ik las iets <tiedacht> op uh, vandaag op het uh, Facebookpagina van Frank Bond iets, iets bijzonders. Uh, <tiedacht> dat vond ik wel grappig. En het was dat uh, velen van jullie weten dat ik vanaf jonge uh, leeftijd turtle wilde worden. Dus uh, zo'n ninja turtle wat je in... Volgens mij in de jaren negentig had je daar, uh, daar ook nog uh, hele televisieprogramma's en kinderprogramma's van. En nou uh, was er ineens, zag ik uh, vandaag een plaatje uh, van, uh, van waarschijnlijk een beetje de tijd uh, terug. Of hij is uh, stiekem vandaag uh, gemaakt, maar dat geloof ik niet. Ik denk dat dat uh, wel een, een, een, een tijdje terug is. Um, en daar staat een afbeelding van drie van die uh, mannetjes. Mm, ja, min of meer een beetje met een, uh, met een masker van een van die Ninja Turtles. Dus ja, wat, uh, wat dat nou is, uh, jeugdsentiment, ik weet het niet. Uh, maar goed, uh, Ferdinand Jonk wilde eigenlijk brandweerman worden. Louis van Sinderen, de drummer, is uh, nog steeds geen chirurg. En Maarten Stok, die inmiddels uh, toegetreden is uh, tot de band... heeft cowboy-aspiraties. Nou, dat komt uh, wel heel erg uh, goed uit met het nummer wat ik uh, zo dadelijk ga draaien. En broer Paul Bond, die al zo lang probeert de balletwereld te vernieuwen. Dat is zo'n beetje uh, de, de dromen van, uh, van de band... En deze zondag zal Alaska zich gaan presenteren in de Groete zaal van Paradiso. Dat is uh, nou een ja, min of meer een droom voor de jongens. Dat ze dat het uiteindelijk voor elkaar gekregen hebben. Uh, <Creator> Jarenlang van keihard en gepassioneerd werk. En daarom dacht ik, van, ik moet hem toch even aankondigen. Heb ik nog eventjes deze nummer weer uitgezocht. Ja, want uh, het blijft er natuurlijk uh, leuk. Dan moet ik natuurlijk hopen dat ik, uh, dat ik de goede heb. Maar dan moet ik je even tellen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. trek 8. En dat is dan natuurlijk met een uh, goed knipoog richting Ennio Morricone. Maar dat is ook omdat het hele album uh, een beetje ook in die stijl is opgenomen. En dat is wat nummer dat heet uiteraard The Prophet. Complete to say goodbye to our secret.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 Als je zegt dat je iets van One Clueless Friend draait... dan krijg je altijd stevast ook meteen een duim terug... van de heren Martijn van Waveren en Dick Wakman. Nou weet ik dat er is al een opvolger in de maak van One Clueless Friend. Maar daar doen de jongens er nogal heel erg geheimzinnig over. Ik weet wel... Dat, uh, dat, heel, dat heel vet uh, gaat uh, klinken. Dat, dat weet ik dan weer wel. Maar dat heeft ook met het laatste bezoek uh, te maken... Dat, uh, dat Martijn hier had met uh, Gabi Lieven toen. Want ja, tenslotte is uh, Martijn nog altijd uh, de vader van die Gabi uh, Lieven van Waveren. Lieve ja, zo zit het nou uh, eenmaal het muziekwereld in elkaar. Er zitten allerlei dwars uh, Maar dit voel ik ook wel weer eens heel aardig om eens uh, te draaien. Uh, From the Sea hebben we, dan weer, hebben we weer een paar keer achter elkaar gedraaid... Uh, in de uitzendingen van Alternative FM. En toen kom ik deze weer eens tegen, Twisted. En dat, daar zit, uh, daar zit uh, muzikaal gesproken, het muzikale arrangement... daar ben ik dan weer uh, verliefd op. Hoewel ook het uh, nummer op zich... Uh, dat je altijd weer ergens uh, in, een, uh, in een tweestrijd uh, zit. Want dat, uh, hè, dat, uh, dat is een beetje de korte beschrijving van dit liedje. Hoewel uh, je ook weer uh, je eigen interpretatie aan uh, kan geven. Daarvoor hoorde je Yellow Grass. Met Follow uh, dat, uh, dat, dat kennen we natuurlijk ook. Uh, Yellowgrass heeft vorig jaar in november haar uh, album uh, gepresenteerd in de Bitterzoet in Amsterdam. Dat is uh, uh, voor mij het meest ideale plekje in Amsterdam om een cd-presentatie te doen. En waarom? Nou, je hoeft alleen maar de trein in te stappen en uh, in centraal uit te stappen. En dan hoef je maar vijf minuten te lopen en dan sta je bij Bitterzoet in de zaal. Zo werkt dat. En dat is uh, de meest prettige zalen die ik uh, ken. Hoewel uh, er natuurlijk ook andere zalen zijn die ook uh, misschien wel een magische aantrekkingskracht hebben. Maar voor mij is die in uh, een praktisch opzicht gewoon het meest makkelijke. Uh, dat hebben ze dus daar gedaan. En daarvoor hoorde je nog een, een, een groep ook uit de streek waar One Includeless Friend vandaan komt. Dick Wakman komt uit Volendam. En dan zeg ik ook, ja, daar komt ook Alaska vandaan. En uh, over zalen gesproken in Amsterdam... zij zijn aanstaande uh, zondag te zien in de grote zaal van Paradiso. Uh, de twee uh, kleinere zalen die ze uh, gebruikt hebben om hun album te presenteren... dat is nu verleden tijd. Want uh, ik denk dat Alaska wel uh, zo langzamerhand een van de betere... en ook een van de grotere groepen in Nederland uh, mag uh, gaan rekenen. Naast bijvoorbeeld ook de Cosmic Carnival, My Baby en natuurlijk iets wat groter, maar ja, dat, uh, er zijn altijd bazen boven bazen. En dat is dan Kensington. Ik heb ze gisteren weer even bij de Wereldrijd doorgezien. Maar Wat een bente is dat. Die zijn voor ons heel veel maten te groot, uh, wil ik erbij zeggen. Maar goed, um, er was een tijd dat je ze nog uh, kon krijgen. Maar dan praat ik over, denk ik, drie, vier jaar terug. Toen uh, was het nog wel mogelijk. Maar uh, tegenwoordig kan je dat uh, wel gewoon op zijn hadden zeggen, wel schudden. Dus dat uh, hoort er dan ook maar weer bij. Uh, deze uh, dame, daar hebben we het nummer ook wel eens een aantal malen gedraaid... maar het blijft een fantastisch liedje. Ik blijf het zeggen, dat, dat nummer dat, uh, dat blijft uh, door mijn hoofd heen spoken... bij elke wereld die aan de hand is. Eerst Dear God van Mirjam West. Dear God, hope you got the letter in. I pray you can make it better down here. In the price of beer But all the people that you made in your image See them starving on their feet Cause they don't get enough to eat from God I can't believe in you Dear God, sorry to disturb you But I feel that I should be heard loud and clear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 Blanco. Ze komen uit de buurt van Dordrecht en The Lost Dutch Mine. Dutchman Mine, dat moet ik bij zeggen. En dat komt van een heel mooi album wat ze ook dit jaar hebben uitgebracht. Call Me Lucky, Fat or Skinny, zo heet dat album. Daarvoor hoorde je uh, trouwens ook nog een, een uh, hele mooie van Mirjam West. Ook uh, geweest, uh, twee keer zelfs. Eén keer om uh, even wat uh, nummers in, uh, onder de aandacht te brengen. En de tweede keer dat was uh, echt om haar album uh, wat uh, luister bij te zetten. En Dear God is dus, uh, nog steeds uh, van mij uh, veruit de meest favoriete track... op dat eerste album wat Mirjam West ook uh, gemaakt heeft... Um, ook onder de, ja, onder, uh, het, uh, de vlag ooit uh, geweest uh, van Menno Timmerman. Die, uh, de man die uh, bijvoorbeeld Julius uh, nu uh, begeleidt. En ook bijvoorbeeld de Cosmo Carnaval. En, ja dat heeft hij ook voor elkaar. Loke, uh, die zijn uh, uh, NPO Radio 2 talent van uh, geweest. En ook dat nummer dat hebben we meerdere malen hier bij Alternative FM gedraaid. Maar dat gaat um, ja, toch een vlucht nemen. Ook daar zien we dus uh, uh, profijt van eerlijk gezegd. En dat we er, uh, dat we er dat we dus toch, toch wel uh, enigszins een neus voor dit soort dingen. Maar ja, dat uh, kan ook niet anders. Uh, want Benno Timmerman zit al jaren in de muziek. Uh, wat, uh, wat dat betreft uh, is het uh, ook heel erg uh, boeiend om een Amsterdamse singersongwriter... die ik ook uh, vijf jaar geleden bij de Grote Prijs van Nederland uh, heb uh, zien spelen in de voorrondes... Dat hij ook aardig op een streek is gekomen. Het laatste wat ze heeft gemaakt was een EP dit jaar. Heel mooi gedaan trouwens. In die EP, daar staan een aantal mooie tracks op. Op mp3. En dan raad je het al. Dat staat op een USB-stick. En die heb ik nu niet bij. Maar ik heb wel het album wat ze in 2013 heeft uitgebracht. Eind 2013 bracht, uh, bracht ze dat uit. Uh, met een uh, heel mooi, uh, mooi album. En dat, uh, dat album dat heet... Uh, dan moet ik even weer goed kijken... Syrup and Rain, want dan, uh, daar, daar hebben we het over. En uh, ook dat nummer dat staat er ook op. Maar gaan we dat ook draaien? Uh, dat zit ik nu even te bedenken. Volgens mij, uh, ja, dat gaan we ook draaien. Het is het titelnummer wat, uh, wat ik ga draaien. Maar zij heeft uh, voor dat album... Uh, toch niemand minder dan uh, Hubert Reyners daarvoor gevraagd. En dat is een uh, producer, die kennen we wel, van de muziek bijvoorbeeld van Bluff. Luister en oordeel zelf. Hier is het uh, titelnummer van uh, het album Cyber Reyners, uh, Ghana. While brothers leave for war, the bricks they melt like chocolate chips, breaking off our dusty hearts. The sun is burning on the trees, it's not what summer. refuse to let us go They travel but found bound box Jet out from London town to NYC, run away with me, so long as we're together I'd give everything I've got if we could be, lost but found, bound but free. go Wie kent hem niet? Ja, want hij was tenslotte een van de mensen die we zeker kennen uit de periode dat hij nog zelf een singer-songwriter was. En min of meer met sessie muzikanten werkte om zijn muziek te laten horen. Runaway with Me. Het hele verhaal is min of meer een beetje bekend. Hij is begonnen als straatmuzikant. En daar werd hij min of meer ontdekt door Anouk. Die kennen we allemaal wel. En die zei, goh, uh, lijkt het je wat om in een voorprogramma bij mij uh, te komen staan. Dat heeft hij gedaan. En uh, vervolgens is hij ook uh, mee gaan doen aan de Grote Prijs van Nederland. Dat deed hij doen in 2011. Uh, is hij ook uh, niet ver uh, gekomen, geloof ik. Maar hij lag er nu allemaal eigenlijk allemaal uit. Want uh, met casus, want daar uh, zit hij nu in. En dat zegt denk ik meer uh, mensen wat. Is nu uh, gewoon heel erg hot. Want uh, die band die heeft uh, ook heel Nederland zowat uh, veroverd uh, met uh, de muziek. En een van de, de mensen die daar een belangrijke stempel op drukt... is deze Robert Blackman. En dit was uh, nog uh, een eigen nummer uit uh, 2012, 2013 geloof ik zelfs nog. Want toen is dit album uh, uitgebracht. Uh, en dat heeft hij toen gepresenteerd in de Echo in Utrecht. Uh, dat geldt niet voor deze dame. Die heeft dat uh, min of meer uh, ook met uh, crowdfunding geloof ik, bij elkaar gebracht... En dat, dat, uh, dat, ja, dat vind ik ook wel heel erg uh, bijzonder. Want uh, zij heet Evelien Vroonland, maar ze noemt zich Vos. En dat, dat is uh, het uh, titelnummer wat je nu gaat horen. Dat heet Never Obsolete. Get. We're so distracted My ego and pain So confused we point and blame It's all the same Just be the change If it would fade Like night comes in day I promise everything's okay Lichtje doet het weer. Ja, ja, ja, ja, ja. Uh, Kijk, dat is altijd leuk als er een, uh, een van onze mensen die zich bezighoudt met het portefeuille sociale media, die zegt dan: Hé, hey, het lampje doet het weer. Ja, inderdaad, dat is, uh, dat is wel heel fijn. Dat is ook uh, zeker straks uh, voor degene die misschien nog na mij uh, gaat uh, komen. Van belang, want ja, uh, het, uh, het, het moet natuurlijk wel gezegd worden dat uh, dat is om te kijken. Uh, het knopje van de non-stop en die werkt weer. Dus uh, je kan nu uh, gewoon zien uh, dat die. Dat die aanstaat. Dus dat, uh, dat is wel, uh, wel fijn. Never Obsolete hoorde je trouwens. Van Evelien Vroonland. Zo heet zij. Uh, moet ik eventjes weer een, uh, weer een CD'tje erbij pakken. Want ja, het is uh, eventjes uh, heen en weer bewegen. Dit is uh, van een... Uh, ja, want uh, we gaan zo langzamerhand een beetje afsluiten. Uh, met, uh, met dit uh, programma. Uh, is dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat deze band. Die, uh, die komt uit uh, de, uh, de buurt van Soest. Maar zij uh, vallen toch ook wel een beetje onder, uh, onder het... Uh, ja, min of meer de Herman van Veen-academie. Uh, zo moet je het eigenlijk omschrijven. Maar dat heeft ook te maken met de geluidsmagier van, uh, van deze groep. En dat is Julian Silke. Nou, uh, het, het aardige daarvan is dat dit uh, natuurlijk... Uh, een van de nummers is die ze in 2013 hebben... Dat zeg ik? Ja, 2013 geloof ik, uitgebracht. 2012 zelfs. Uh, dat, uh, dat nummer dat je nu tot aan het nieuws van... Van, een, van tien uur gaat horen, dat heet Fair Start Fire Hill. Wat mij betreft, tot volgende week. De timen. Maar uh, dat blijkt dus allemaal mooi tegen te vallen. Uh, dat was Astrid uh, trouwens met fair start fire. Ze uh, Was iets te verbaardig met te zeggen van uh, tot volgende week. Maar zo is het dus ook weer niet. Er is eigenlijk maar één iemand die dat eigenlijk veel beter kan. Uh, maar die man uh, die doet uh, al lang al niet meer de Euro Breakdown. Vond ik trouwens wel heel erg leuk. Anders Anders Sandbergen. Die had altijd zo'n hele mooie afsluiting van, uh, van dat uh, van, van, van, van zo'n programma. De uh, euro breakdown en uh, als je zo prutst als ik met het uitdauen ja dan kan het alleen maar zo op deze manier denk was ik wonderful. bravo oh, i love that oh it was great well, it was pretty good well it wasn't bad well, there were parts of it that weren't very good it could really like was pretty terrible it was bad it was awful was Take them away hey boo. Boo.